Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het vermiste vliegtuig van Egypt Air is neergestort. Dat zei de Franse president Hollande op een persconferentie. Hollande zei verder dat hij geen enkel scenario uitsluit over de oorzaak van de crash. Het is nog onduidelijk waar het toestel is neergestort. Op de Middellandse Zee zijn Egyptische en Griekse marineschepen en helikopters bezig met een zoekactie naar de vermiste Airbus. Daarmee verdween vannacht plotseling alle contact toen het toestel op weg was van Parijs naar Cairo. Aan boord waren 66 mensen onder wie 10 bemanningsleden. Onder de 15 passagiers waren onder andere 30 Egyptenaren en 15 Fransen.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 Gedupeerden moeten bij dat fonds aankloppen als ze schade hebben die is veroorzaakt door een onbekende dader. Er kwamen dus minder schades binnen, maar er werd in totaal wel meer geld uitgekeerd. De lucht in Utrecht is waarschijnlijk schoner geworden door de milieuzone. Sinds januari 2015 mogen dieselauto's van voor 2001 de binnenstad niet meer in. Sindsdien is de luchtkwaliteit in Utrecht, volgens TNO, meer verbeterd dan in andere steden. TNO noemt het aannemelijk dat een deel van het verschil kan worden verklaard door de milieuzone. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Lokaal is nog wel een bui mogelijk, eerst in het westen, later op de dag vooral in het oosten en het noordoosten. Vandaag en morgen wordt het 17 tot 20 graden, morgen is er af en toe regen, zaterdag kan het 23 graden worden. Dit is... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad. Tussen Zeeburg en Kadoelen 6 zes kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legend.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 Met nu ZFM lunch. Het heet Sera Handjes. Als iemand in tranen vertelt van een pijn. Een pijn nog van vroeger. De jeugd was niet fijn. Omdat pa of ma, zus of zo so deel. Denk dan vooral niet, maar dat valt toch wel mee. Want iedereen voelt zijn eigen verdriet, dat is een grondrecht, vergeet u dat niet. Ik liep als kleuter in een andere straat, een jongetje daar werd daarom heel kwaad. Hij gaf me een klap en jammerde weer, want door mijn schuld is een handje nozeerd. Iedereen voelt zijn eigen verdriet, dat is een grondrecht. Vergeet u dat niet. Ik had een meisje, maar ik merkte al gauw. Te pas en te onpas, was zij mij ontrouw. Ik maakte het uit, ze wenste me iets. Ze gilde en schreeuwde en haat me nog steeds. Iedereen voelt zijn eigen verdriet. Dat is een grondrecht, vergeet u dat niet. Ik gaf aan vrienden mijn liefde en geld, totdat ik failliet ging, door ziekte geveld. Die vrienden ik hartstikke gegriefd en gekwetst, want zo was een toekomst door mij niet geschetst. Iedereen voelt zijn eigen verdriet, dat is een grondrecht, vergist u zich niet.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 I'm a chicken train, I'm a chicken -train, chick train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken -a train, I'm a, a chicken -a train. Ja, naar de zere handjes van Herman Vinkers. <treeuwen> Albert Hammond. Weet <treeuwen> het dan uit van de NS gehoord, denk ik, want dan zou hij geen trein meer willen zijn. <treeuwen> denk ik. Met Chica Train. Ja. We gaan dan verder naar een uh, mooie nieuwe plaat van Tom O'Dell. Die heeft weer een prachtige nieuwe en die heet Magnified. En dat is een heel mooi liedje. Tenminste als hij komt. Ja, hij komt. Hier is hij. Magnified Tom O'Dell. you're never Single en dat heet Magnetized. Ik moet niet zeggen Magnified, maar het heet Magnetized. Oftewel, hij is gemagnetiseerd. Ja, nou, dat kan natuurlijk gebeuren. In het leven, in uw haard. Tom Odell. En een uh, gemagnetiseerde man. Dus prachtige nieuwe plaat van deze meneer. Die zo'n vorige keer een liedje van John Lennon was. Ja, en uh, we gaan zo meteen. Uh, gaan we ons bezighouden met de vrijwilligersfacature van de week. Maar eerst nog even deze. Up and up on Coldplay Fixing up a car, driving it again, sitchin full the water, open for the rain, up and up, up and up.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 Up and up. Was dit van uh, Coldplay hun uh, nieuwe uh, single?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 En als het goed is, heb ik nu aan de telefoon... als de techniek ons niet in de steek heeft gelaten... mevrouw Ada Klarenbeek. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Ja. Hallo, goedemiddag mevrouw Klarenbeek. Goedemiddag. U heeft een ja. prachtige vacature voor ons. Ja, dat is zeker zo. Ja. ja? Wat kunt u ons vertellen over de vacature... die u deze week wilt toelichten? Nou, de vacature waar het om gaat... die uh, heet Vrijwillige Welzijnscoach. En wat, wat uh, wordt er van de welzijnscoach verwacht? Nou, de vrijwillige welzijnscoach is iemand die uh, mensen gaat begeleiden... naar het vinden van een uh, ja, passende activiteit ja. uh, die hun welzijn vergroot. Dus waar mensen ja. blij van worden, waar ze zich goed bij gaan voelen. En dat is allemaal in het kader van een nieuw project wat bij Pluspunt gaat starten. Dat ja. is welzijn op recept. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapie mensen echt met een recept kunnen verwijzen naar welzijn. Dus dat is iets anders dan wat wij zelf in de aanbieding hebben, maar ja. het gaat om welzijn. En, en hoe, hoe, hoe werkt dat? Waar, waar, waar gaat dat dan naartoe? Nou, dat gaat dan, uh, dat komt bij het pluspunt terecht. Ja. En dan komt de verwijzing in eerste instantie gaat de persoon, die komt bij mij terecht. Ja. De verwijzing van de huisarts. En ik heb dan een gesprek met die persoon van ja, een beetje wat voor iemand het is, wat iemand zoekt. Ja. En dan vervolgens ben ik degene die de klant in contact brengt met de vrijwillige welzijnscoach. Ja. En dat zijn dus de mensen die wij zoeken, vrijwillige welzijnscoaches. En gaat die dan uh, de cliënt begeleiden? En vervolgens is het inderdaad de vrijwillige welzijnscoach... die ja. de cliënt gaat begeleiden. Aha. Die, uh, die gaat uh, ja, met de betreffende persoon in gesprek... om te ja. kijken van nou, wat, wat is nou de vraag en de behoefte? Ja. Wat zou iemand nou leuk vinden om te doen? Ja. En uh, ja, om daar gewoon even ja, de tijd aan te besteden... om daarnaar te zoeken en, uh, en te kijken wat iemand wil... En is het dan ook de bedoeling dat de welzijnscoach dat traject ook begeleidt? Echt? Om, dus door middel van te evalueren of om te zien of iemand inderdaad echt op zijn plaats was op de, op de geplande activiteit? Ja, in ieder geval is het de bedoeling dat uh, de welzijnscoach dan het aanbod wat er in Zandvoort is bij pluspunt, ja. maar ook bij andere organisaties te ja. bespreken met de klant. Ja. Te kijken wat iemand leuk vindt. Ja. Iemand eventueel uh, over de drempel te helpen om daar naartoe te gaan. Misschien dus ja. ook een keer samen ergens naartoe te gaan. Mm -hmm. Zodat iemand uh, ja, wat hij moeilijk vindt. Uh, ja, kan overwinnen om ja, ja. In contacten te komen met andere mensen of om bijvoorbeeld te gaan bewegen of ja. met andere mensen te gaan eten. Goh, ja, dus nou. In principe ja, is het een niet zo heel lang traject, denk ik. Nee. Wij denken van ongeveer ja, drie, vier keer contact met de klant ja. en dan bijvoorbeeld na drie maanden en een half jaar nog een keer bellen: van nou, hoe gaat het nu met u? Ja. Uh, doet u nog steeds mee of heeft u misschien iets anders gevonden? Ja, ja. Dus dat is de bedoeling van, uh, van de van de klant? Nou, het lijkt ja. mij een, uh, een mooie en verantwoordelijke uh, vacature hè? waarbij je ja. mensen enorm vooruit kunt helpen. En. Dat uh, mij ook, ja, ja. ja. Uh, deze vacature is uiteraard, het uit uiteraard weer terug te lezen op VIP Zandvoort en ook wij zetten hem straks op de Facebook-site van Zandvoort Luncht. En uh, anders, dus ik. ik het gaat uit vanuit dat mensen dus via hun therapeut of huisarts bij u terechtkomen. Maar mogen ze ook rechtstreeks contact met u opnemen? Nou, dat zal vast wel eens gebeuren. En maar er, is ja, niet de bedoeling. Maar daar hebben we geen bezwaar tegen als dat gebeurt. Nee, oké. Okay. Dat gaat dan altijd via de coördinator, dus via mij. Ja, oké. Okay. Uh, ja, verder uh, bieden wij de, de welzijnscoaches die bieden we toch een scholing aan voordat zij aan de slag gaan. Ja. En uh, ook tijdens hun werkzaamheden, begeleiding en ondersteuning. Want ja, je weet nooit waar je eens tegenaan komt. Prima, te staan ja. Om daar uh, hulp bij te kunnen krijgen, ook als welzijnscoach. Helemaal duidelijk, lijkt mij. En uh, ik dank u heel hartelijk voor uw toelichting op deze prachtige vacature. En ik hoop dat zich heel snel mensen aanbieden. Ja, we zoeken vooral mensen die er zin in hebben. Ja, uiteraard. Ja. He? Ja. Dus dat is het kenmerk van een vrijwilliger. He? Die heeft er altijd zin in. Zo is het. Ja, toch? Ja, dat is belangrijk. Ja. Ja. Goed, mevrouw Klarenbeek. Ontzettend bedankt voor uw bijdrage. En, uh, ik hoop dat we elkaar snel weer horen. En uh, dat we horen hoe het verlopen is. Ja, heel graag gedaan. En ook bedankt voor de ruimte die jullie hebben gegeven. Heel graag gedaan. <laughs> zeg succes en tot gauw. da, ja, Dag. Uh, natuurlijk, een oud bekend liedje van Dolly Parton. He. Niet van Dolly de Pierik, natuurlijk, maar van Dolly Parton. Het was een hitje voor haar. En uh, nu is er een remake van The Common Linnets. En die hebben het opnieuw gemaakt samen met Hos de Bos de Hos. Ja, Bos de Hos en The Common Linnets. Gezamenlijk dus Jolien. En het is een lekkere versie, vind ik zelf. I've been low, I've been high. Ja.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 ...deze zwarte man in de witte wereld... ...Michael Kimanuka... Nou, dan ga ik nu maar eventjes... ...een, een dwarsse sidekick een beetje tevreden stellen... ...want ze zat al te huilen dat het... Uh, ...half twee was in... Uh, ...nou, verraad <lacht> Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, he he, he, eindelijk magiek. Ah. Ja, nou, uh, wat is er gebeurd allemaal? Afgelopen zondag, het is alweer een poosje terug... maar ik ga toch even op verzoek... Uh, nou ja, nee, niet direct op verzoek van de politie... maar de politie had een oproepje geplaatst, dus die ga ik even herhalen. Afgelopen zondag, 15 mei 2016, is in de vroege avond een verkeersconflict geweest op het Kromboomsveld in Zandvoort. En uh, dat conflict dat liep uit op een mishandeling. Diverse omstanders en buurtbewoners waren getuigen... en uh, zij hebben echter nog geen contact gehad met de politie... maar de politie wil graag uw verhaal horen. Dus uh, bent u iemand die getuige is geweest of Kent u iemand die getuige is geweest? Neem dan alstublieft contact op met 0900 8844 en vraag naar de recherche in Zandvoort. Gistermiddag meldde een dame aan het bureau Heemstede dat zij een Duits machinepistool in haar bezit had dat zij wilde inleveren. De vuurwapenexpert van de politie is met de dame mee naar huis gegaan alwaar hij een Schmeisser MV40 aantrof. Het vuurwapen heeft sinds de Tweede Wereldoorlog op zolder gelegen. De familie heeft de wens dat het wapen bij een oorlogsmuseum terechtkomt. Nou, in overleg met justitie zal blijken of dit tot de mogelijkheden behoort. PvdA en Sociaal Sandvoort vragen college opheldering over een inkijkprobleem bij het spalier. De fracties zijn benaderd door een aantal inwoners uit de max eeuwen die zich geconfronteerd zien met een inkijkprobleem vanuit het Spalier. De bewoners hebben aangegeven dat vanuit het Spalier... inkijk in hun woning met name in de slaapvertrekken mogelijk is. Het college is gevraagd hiervoor een oplossing te bedenken. PVDA en Sociaal Sandvoort vragen dus aandacht voor de wijze... waarop een en ander is gelopen. De Zandvoortse Piet Pankrats is voor een balletopleiding aangenomen bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Een jaar geleden stapte Piet binnen bij uh, On Air Dance in het theater De Krocht. Hij wilde graag leren dansen en kreeg daardoor middel van de sportpas vier gratis lessen voor. De balletjuf Conny Lodewijk zag al snel hoe bijzonder hij is. Conny en Piet zijn keihard gaan trainen.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 7 juni is er weer een digitaal spreekuur bij het pluspunt in Zandvoort. Dat spreekuur is van 10 uur s ochtends tot 12 uur. Op dit spreekuur kunt u geholpen worden met vragen die u tegenkomt... bij het gebruik van pc, laptop, tablet, iPad of smartphone. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen. Tijdens het spreekuur is er om half elf een korte presentatie rond een specifiek thema. En het thema op dinsdag 7 juni is privacy in Windows 10. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Dus bij, de, bij het pluspunt Verleemingstraat 55, Zandvoort 7 juni. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Ja, dat was een speciaal verzoek voor onze sidekick, voor onze dolly. Nou, ik hoop dat ze er nog niet meer te janken, hebben dat ook weer gehad. Doe niet zo onvriendelijk. <laughs> Uh, dat heet een pinball is Ben je, je zo'n flipperkast-junkie? Oh, hou op. Ja. Hou op. Ja ja? ja, ja, ja. Ik heb ooit eens voor mijn verjaardag een. Uh, een uh, nou ja. Een, een, een, een pinball gehad. Een, ah, ja, ja, ja. ja. Zo'n echt. Zo'n ouwe, Zo'n zo mechanisch geval. Of zo'n elektronische. Nee, nee zo'n oude. Zo'n echte belly. Ja, ik had de Dolly Parton. Okay. heb ik gekregen. Oké. Okay. En uh, ja, jongen, vanaf dat moment ging het snel achteruit met mij, want ik sliep niet meer. Nee nee. Hele nacht op dat ding stond ik te hengsten. Oh. Ja, heerlijk. Dan kan ik hem, moet je maar eens opzoeken. Ik heb een hele leuke conferentie uit het programma cursief van Gerrit Cox over Flipper Junkie. Oh, is dat zo? Ja, oh, oké. Ik zal hem zo opzoeken. Kijk ja, of ik ja, hem kan ja, vinden. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, ik ga eerst even iets anders doen. Want ik las net op Facebook iets heel, heel leuks. Oh. Uh, ja, Je uh, weet natuurlijk dat ik al een hele grote fan ben van Paul McCartney. Dat weet iedereen natuurlijk. Ja, ja dat is bekend. Maar ik, het, is een, het is toch ook een heel sociaal mens. En dat vond ik wel ontzettend leuk. Uh, enige tijd geleden gaf hij een concert in uh, Buenos Aires. In, uh, in, uh, in Argentinië natuurlijk. En uh, er was een, een tienjarig meisje. Uh, die had de wens te kennen gegeven om hem, uh, om uh, bas mee te mogen spelen bij Paul McCartney. Ja, <laughs> ja dat is, Nou ja, de kwaliteit is niet echt goed. Maar ik, ik, ik wilde dat toch niet onthouden. Want ik vond het zo wow, leuk. Ja, leuk. Hij haalt dus gewoon een tienjarig meisje uit het publiek met basgitaar. Leila. Leila. Oké, okay. en is dit je mama? Yes. Kom hier mama. Okay. Het hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. vliegt hij dus gewoon hè? En de kind moet gewoon meespelen. Hey, my name is Mariana. En where are you from? I'm from uh, Buenos Aires. All hey. What would you like me to do? Would you like me to sign you dog? No? Okay, wait a minute. What do you want to do? I want to play the bass with you. <laughs> do you have your bass with you? No. <laughs> yeah. to uh, win, go here in, on Thursday. That's very good, but you don't have We your bass. Can you, you play <laughs> This could be interesting. Okay. I didn't see this coming. You want to play bass with our band. Like bass like this. Hey, what do you think? Mooi, yeah. oh, yes. oh, Ja! Het meisje krijgt dus nu gewoon een bas omgehangen vanuit de, vanuit de band. Niet die van Paul McCartney zelf, want die is linkshandig. Dus dat had niet gewerkt. Maar een van die bandleden heeft ook een bas. En dat krijgt het meisje nu het gewoon omgehangen. En die gaat dus gewoon meespelen. Kind van tien jaar. Geweldig! Okay, here we go. I reckon we ought to do get back. Yeah. One, two, three. De kwaliteit is natuurlijk niet ergeven, maar Het is wel leuk om dat te zien. Hoe maar eens kijken. Het staat op YouTube. Het is te vinden. Uh, op, op YouTube. Het is gewoon leuk dat, dat zo'n meneer als Paul McCartney dat gewoon dus doet. He, gewoon een tien, he? Ik heb hem ook wel eens een verzoekje gestuurd. Ja? Daar heb ik nooit antwoord op gehad. Oh? Dat was dat hij uh, naar Nederland kwam. En toen ja. heb ik voor een van zijn grootste fans een, een vrijkaartje gevraagd. Voor, uh, meneer die heet uh, ja, Ruud Jansen. Ja, nee, maar ja. vrijkaarts gaat hij niet over. Maar, de, maar ja. dit, dit soort ja. grappen heeft hij wel vaak. Want hij heeft ook wel eens. Nou. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook wel eens een keer een huwelijksaanzoek laten doen op, uh, op, op, op de bune. Dus ik had het verkeerd ingepakt. Ik had ja. gewoon moeten vragen of je met hem mee had mogen spelen. Juist. Kijk. En dan had hij het waarschijnlijk nou, dat ook. Dat zal ik dan onthouden hem. voor de volgende ja. keer. Nou ja, dat wordt, dat wordt, <laughs> <laughs> wordt pingpop. Dat, uh, dat zie ik niet gebeuren. Uh, intussen doet mijn computer het weer niet. Nou nee, oh. ja, het is toch vervelend allemaal. Ja. Maar, ja. ja. Niet huilen. Nee, niet, ik ga niet, niet huilen. huilen. Nee, dat doe ik niet. Nee, je bent geen sluitkik, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, ik ben geen sluitkik. Ik ben Ik zocht gewoon dit. Zo. Ja, die computer heeft af en toe wel keuren. kuren. Ja, dit ja. is Maro, Houding voor de Moon.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 En dat noemen we, dat heet Howling at the Moon. Catfish and the bottleman. Lekker stevig nummer hoor. 7 heet het. I've got a smoking. I want to lose a couple days. We probably never struggle coping, but I never want to promise again that I will call her. Forget the time, cause I'm seven hours behind. It's probably good I didn't call her.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 They always want to. Seven. Nou, Dat is leuk. Ja ja ja ja ja We hebben er nog een. Ja, we hebben er nog ja, een. En uh, dit wordt de laatste voor vandaag. Mick Jagger. je wil werken? Nee. Wat je zelf weten. Let's work! The word don't. plaatje maakte. Jawel. Let's work. No, no, no, let's work. Let's work. Ja, ik weet wat Dolly uh, dacht dat ik zei, maar dat zei ik En uh, dat betekent dat we gewoon uh, klaar zijn en dat het gebeurd is voor vandaag. En uh, dat we, ja, we gaan eruit gewoon. Zo doen we ja, dat. Ja. Maar uh, morgen een extra uitzending. Is dat zo? Ja. Oh. Ja, morgen is er een speciale uitzending gepresenteerd door Dolly en Belinda. Met Jonas als uh, technicus. We zoeken nog steeds mensen, hè, dat u dat even We zoeken nog steeds mensen die uh, de vrijdag willen gaan opvullen in Zandvoort Lunch. Nou, misschien is wat voor Belinda. <lacht> Vast op de vrijdag. Ja, het uh, zou wel gezellig zijn. Ja, maar uh, dit was mijn bijdrage voor deze week. Uh, uh, u weet het, en op donderdag sluit ik er altijd af met. Wat hadden we weer een plezier, oftewel fun we had. The away. Ik wens u een fijn weekend en tot volgende week dinsdag. En Donnie, uh, bedankt weer. wat mij betreft hè. tot morgen. Ja. Nou, maak er een feestje van. Hè? Dat gaan we doen. Oké. Okay. Speciale gasten, dus dat wordt leuk. Oké. Okay. Ja, twee burgemeesters, geloof ik. Oh. Ja, ja, oh. ja, ja, ja. Hoog, hoog bezoek. Hoog bezoek. Eén hoog. Eén hoog. Ja. ja. Nou, tot uh, volgende tot keer. Daag. Dag. Dag.